...een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Mensen mogen alleen de straat op voor boodschappen, medische behandelingen of als ze een essentieel beroep uitoefenen. Er ligt nog wel wat huiswerk voor makers van de corona-apps die het kabinet mogelijk wil gebruiken. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. Belangstellenden konden vandaag via een online uitzending de plannen van zeven appbouwers bestuderen. Volgens deskundigen is bij sommige apps de privacy van gebruikers niet op orde... ...en andere apps waren slecht toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen. De appbouwers krijgen tot en met morgen de tijd om hun plan te verbeteren. New York is wellicht over de piek van het coronavirus heen, dat zegt gouverneur Cuomo. In de afgelopen 24 uur zijn 540 nieuwe coronadoden geregistreerd. De laagste toename sinds 1 april.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 is resident with a non -kitsario.